Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. Waarschijnlijk is het lichaam van de negenjarige Gino gevonden. Het jongetje was sinds woensdagavond vermist. Vannacht werd er in Geleen iemand aangehouden. Die wordt verdacht van de ontvoering van Gino. even verslaggever Jeroen de Jager. En naar aanleiding van dat verhoor zal de politie ook uh, zijn gaan zoeken bij, bij dat huis van deze verdachte. En uh, ja, is dus waarschijnlijk daar in... ...bij het huis, niet in het huis. De politie schrijft bij het huis uh, waarschijnlijk het lichaam van Tino gevonden. Volgens regionale omroep 1 Limburg is de man die is opgepakt, Donnie M. van 22. Hij zou een bekende zijn van de politie. De politie wil dit nog niet bevestigen. In Zuid-Duitsland worden nog altijd 12 mensen vermist na het dodelijke treinongeluk van gisteren. De trein ontspoorde gistermiddag. Zeker vier mensen kwamen om en dertig inzittenden raakten gewond. Volgens de autoriteiten is er een kans dat er nog lichamen onder de gekantelde wagons liggen. Op verschillende plaatsen in de Randstad rijden vandaag minder treinen. komt door het personeelstekort bij de NS. Moet vooral rekening worden gehouden met vertraging op de trajecten Amsterdam-Alkmaar, Amsterdam-Utrecht en Utrecht-Den Haag. En in Alkmaar zijn ze de meeuwen helemaal zat. De vogels scheuren vuilniszakken open en zijn agressief. Verlaten gebouwen en daken van industriepanden moeten uitkomst bieden om de dieren de stad uit te jagen. We moeten zorgen dat er op die bedrijventerreinen daken zijn waar broedsucces is. Dus waar die meeuwen jongen krijgen en gaan die meeuwen die gaan rondvliegen. die zien hey, op Ouddorp, Moekelemeer, uh, Robbenkoog uh, krijgen mijn soortgenoten wel kuikens. Dus uh, meeuwen zien dat en dan trekken ze daar naartoe. En op die manier moet er dus in het centrum minder overlast zijn van de beesten. Het weer zonnig en warm, 20 tot 26 graden. Morgen iets kouder en de hele dag regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Op de afsluitdijk richting Heerenveen staat op de A7 tussen Wieringenwerf en Brezendijk 5 kilometer Fiede. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 die komt meteen in de geiseling terecht. Want we hebben in dat van oranje. Alle Nederlanders vieren feest. Neem van blijdschap toch een bad in de schabaaien. Ben nog nooit zo in mijn zas geweest. Ik pipura hoera voor onze vorst. En een lintje op de. O oh, je paarse borst, want wij hebben nu een vriendje van Oranje, alle Nederlanders vieren feest. Hip voor onze vorst en een lintje op de oude van, want wij hebben nu ons vriendje van verooien. Alle nederlanden spieren mee.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 Als tranen diamanten zouden wezen, als tranen diamanten zouden zijn. Dan zouden alle straten, heel de aarde die zou plonkeren, van al de tranen die vergoten zijn.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 als tranen diamanten zouden wezen Als tranen diamanten zouden zijn Dan zouden alle straten Heel de aarde die zou flankeren Van al de tranen die vergoten zijn als je heilen moet schaam je dan niet? Heilen van vreugd of verdriet. Want en ieder weet dat vroeg af laat het leven niet zonder tranen gaat. Ik wil niet, en daarvoor hoorde u Gert en Hermien Timmerman... het als tranen diamanten zouden wezen. Ja, dan zouden we denk ik allemaal gaan huilen... want dan had eh, er een heleboel opgelost worden in de wereld. De volgende formatie is duo onbekend. was een Nederlands zakduo uit Breda. Het was een vervolg op Duo X met Pierre Carter en Annie de Reuver...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 Heb je nu toch gedaan? Het kan toch zo niet verder gaan. Maar Isabel, jij bent van mij het meisje wel. Ik kan niet leven zonder jouw voortaan. Bene Marisabel! Mijn vader is heel zelf. Vind je die en mag de sla?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 Jordaan. Rawz als een eende. Er was een gouden brullen van het dan de tante Jaan. Rawz als een eende. Er werd gekolloqueerd, dus papert omgekeerd. Er werd gezongen en gedanst, het feestje liep gesmeerd. Hup, sauszee, de vak de oe. Hup, sauszee, de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 Het is blauw in Scheveningen, daar kan je draaien in het zand, met een ijsko in je hand, zo samen aan het stille strand in Scheveningen. Praagzame familie met mokens domicilie. Dat hoor je aan hun spitsen. met pakjes brood op fietsen en schoongelassen voeten. Omdat ze baaien moeten, eet snakkend, zure stokken en kleffen nog gaan blokken. Ma slaat kokette gillen, waarvan de duinen trillen. Pa heeft zich aangekleed en een pantalon vergeten. En die zo onombonden op maderstuur stuur gebonden. Ma zegt, is is nonchalance, omdat je stinkt de chance hiernaast op dat nekijven. Jij weet nooit heer te blijven. Ma wenst hem enkele rampen, van koorts tot lichte krampen. Pa zegt, als het me moed schat, dan fuif ik op een bloedbad. Ben je dan pas de vrijklier, Ik maak de rode zee hier. Pa zegt, is waar, podomen. Als Russie komen, hij kietelt hem maar weer in haar zij en met een zandbas neurt hij. Ik breng hem een. Met een ijsko in je hand Zo samen op het stille strand In Schiet Ik mij nu toch wanneer kom je? Weer? Jonge leven brengt meestal veel onzekerheid. Aan wie moet je de ware liefde geven? Bij een ben je die twijfels zomaar kwijt. Dat is de waarheid.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 Luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. De oude spreekwoord zegt, "Volmaakt is niets op aarde. Doch heeft alles op aarde waarde. Tegenslagen zijn er rond het overwinnen. Dus weet wat dat je met klagen gaat delen. Donkere wolken die verdwijnen Eenmaal zal de zon weer schijnen Die de moed verliest en kniest ik later spijt. Blijf hoop naar betere streven Die geen moed heeft om te leven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 de zon weer schijnen, hou een lied en blijde de lach voor elke dag. Wat je zonder strijd bereikt dat zijn verzoening, geeft geen mensen naar zijn wens voldoening. Juist de zorgen en de strijd om hier te leven, geef je energie om steeds te blijven streven.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 Fleuren, schitterend fleuren, geuren en je leed tot elke prijs. Leer de liefde eenmaal kennen, je door kussen hier verwennen. de haarden worden paradijs. Donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen. Met ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Een van haar grootste hits, volgens mij, die erg populair is en het nog steeds erg goed doet in de kroegen en op feestjes. En de volgende artiest is uh, Toby Rix, pseudoniem van Tobias Lacunes. Geboren in Amsterdam op 28 februari 1920. En overleden in Beverwijk op 15 december 2017. Was de Nederlandse czar, clown, entertainer en acteur. En uh, Lacoon's vormde vlak voor de Tweede Wereldoorlog met zijn vriendin Marietje Jansen en Bob Gescus het trio de Young Rambling Cowboys. In de oorlog kregen ze hun Amerikaanse cowboy problemen. Kregen ze door hun Amerikaanse cowboy problemen met de Duitse bezetter. En schakelden ze over op Zuid-Amerikaanse en Spaanse liedjes. onder de naam Los Magalas... naar de eerste letters van Marietje. De M van Marietje, de G van Eskus en uh, de L.A. van Lacoens. De veel in 1943 uit elkaar en Lacunes noemde zich daarna Toby Ricks. En u hoort hem nu met Voor een Dubbeltje. Kom, ik.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 ik weet dat ik dan sta te zingen op die pad. Heel de vlees, heel de vlees, heel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 Naar mijn Dan voel ik mij, dan voel ik mij Gewoon een ander mens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 Achterop, spring maar achterop. Later ging hij naar het stadhuis en Ans ging met hem weer. Niet achter op zijn mooie fiets, maar in een trocoupeer. En reed hij soms op weg naar huis, zijn vrouw nadien voorbij. Stond hij met één pedaal afstil en zei hij altijd blij.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 alle zorg opzij en heb je ooit verdriet denk aan dit lied en loop je oude trouwe wekker af zeg dan niet boel wat heb ik nog een maf Zeg hem door het